Van Max. Drie uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump... gaan elkaar ontmoeten. De bedoeling is dat het gesprek gaat over het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Het gesprek vindt plaats op uitnodiging van Kim Jong-un. Waar, waar en wanneer is niet bekend, maar volgens de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur... die heeft bemiddeld bij de uitnodiging, is het gesprek in mei.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 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken... om te bellen met een vraag in dit geval. Want dit is het uur voor de Club der Internetlozen. Dat betekent dat ik niet alleen ben hier... maar dat ik gezelschap heb gekregen van Rogier de Haan, de Max Ombudsman. En die uh, zit hier ook een beetje, Rogier, welkom... om, uh, om te noteren waar mensen zoal tegenaan lopen, hè? Want uh, uh, ja, we kunnen wel zeggen dat mensen het onhandig vinden... Om, uh, om alles maar via internet te moeten doen. Maar waar loop je dan tegen aan? En jij zei al tegen mij van... Ja, het kan best zijn dat ik nog nieuwe dingen hoor van mensen. Ja, nou ja, we, we zijn wel uh, heel veel bezig met uh, problemen met digitalisering. Uh, maar vooral um, tegen de overheid. Uh, ja. De Belastingdienst maakt natuurlijk veel werk van iedereen naar de, het internet sleuren. Um, maar gemeentes ook, waterschappen, alle overheden. En uh, daar hebben we veel actie tegen gevoerd. Uh, we hebben een petitie uh, georganiseerd om de blauwe envelop te behouden. Uh, dat is gelukt. Dus iedereen die belastingcommunicatie met de overheid op papier wil blijven doen. Ja, die kan dat doen. Die moet dan een nummer van de Belastingdienst bellen. Um, en we hebben met, um, met de Nationale Ombudsman hebben we ook uh, uh, werk gemaakt... van uh, uh, mijnoverheid.nl en DigiD. Uh, alle problemen die daarmee zijn. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat... Uh, ja, je bent afhankelijk. Je kan niet kiezen uh, welke overheid je neemt. Hè? Nee, uh, nee. Je, zoals je wel kan kiezen welke bank uh, uh, je waar je bankiert. Maar je kan niet zeggen van nou ja, volgend jaar ga ik in Griekenland belasting betalen. Hè? Dus de, de overheid heeft een monopolie um, en die moeten daarom ook voor zorgen dat hij met iedereen kan communiceren. Dat niemand uitgesloten wordt. Ja, ja. Um, en bij bedrijven en andere organisaties ligt het natuurlijk ietsje anders. Die zijn wat vrijer, uh, vind ik ook, om... Uh, ja, om een manier van communiceren met de klanten te kiezen. Maar ja, ook daar moet je niet te veel drempels op werpen. En er zijn een heleboel praktische vragen, denk ik. Uh, nou ja, over accept Giro's uh, uh, lijkt mij bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, en uh, ja, allerlei... Maar dat is zo divers. Mm -hmm. Daarom uh, heb ik ook eerder tegen jou gezegd... van ja, ik wil eerst graag horen wat, wat er allemaal leeft... wat voor vragen er zijn... Uh, ja, want Ik schud dat allemaal ook niet zo eventjes nee. hier uh, midden in de nacht uit mijn mouw. Nou, maar ja, sommige dingen natuurlijk wel. Want jij bent uh, dingen eerder tegengekomen. Dus misschien kunnen we mensen direct helpen vannacht. Als ze bellen naar 0800-1121. En anders dan kom je over drie weken kom je weer terug. En ja. dan gaan we nog een keertje voor de club aan de slag. Dus dit uur voor de Club der Internetlozen. Uh, geef je vragen door... Um, en misschien ook, wil je meepraten, kun je al antwoorden geven. Dan kun je dat ook doorgeven. En ik zal nu niet zeggen dat je ook via mail mee kunt doen of via WhatsApp. Nee, je kunt gewoon het telefoonnummer gebruiken. 0800-1121. Straits op radio 1 en Lady Ryder. Ja, voor alle dames, maar ook heren... die de afgelopen weken een brief hebben gestuurd. Hartelijk dank daarvoor. De Club der Interlo Internetlozen bleek in ieder geval levensvatbaar... toen ik de brievenbus zag... en alle mensen die lid wilden worden van de Club der Internetlozen. is nog best ingewikkeld, want dan kom je er inderdaad achter... dat het best makkelijk is als je mensen even een mailtje kunt sturen... of door kunt verwijzen naar een Facebook-pagina of een internetpagina. Maar dat kan dus niet met de Club der Internetlozen. Dus ik heb geprobeerd. Ik probeer iedereen die zich gemeld heeft, een uh, brief terug te sturen. Met dat er in ieder geval vorige week een uitzending zou zijn. Toen was ik ziek. Nou, Rogier is zo vriendelijk geweest om het man om dan vandaag aan te schuiven. En over drie weken komt hij weer. Dat heb ik ook in het briefje gezet. En ik uh, krijg net weer een enorme stapel brieven van mensen. die allemaal heel graag een uh, uittreksel willen hebben. van de uitzending van vandaag. en van over drie weken. Dat kan dus door een envelop te sturen. Uh, uh, met daarin, uh, daarop jouw adres en uh, wel beplakt met postzegels. En dan krijg je van mij een uittreksel van vannacht... en van over drie weken toegestuurd. Het adres daarvoor is postbus 518, dus postbus 518... en dan 1200 Astrid Marjan in Hilversum. En als je daar de boel heen stuurt, dan krijg je het allemaal even uitgewerkt... zodat je het na kunt lezen. Nou, Regier, dan moeten we dus ook allemaal zinnige dingen vertellen... die het waard zijn. Om na te lezen. Ja, nou, jij gaat sowieso, sowieso heb jij heel veel verstand van uh, een hele hoop juridische dingen. En jij gaat je hier natuurlijk ook in verdiepen. Laten we eens kijken waar mensen zoal over bellen naar 0800 1121. Uh, Ed, nacht. Dag, meneer De Haan. Hallo, Ed. Uh, ik, uh, ik zit met een probleem. Ik ben zonder meer op diabetes, want ik blind ben. Dus ik heb geen internet. Nou, hoorde gisteren op de radio zeggen dat... SEGO. die gaat 300.000 mensen afsluiten. Want die worden in de toekomst willen ze die ook niet meer analoog uh, beh beh behandelen. Maar dat moet ook weer die, uh, via het nieuwe systeem. Dat is ook weer een heel probleem voor mij. Moet Ik dan in de toekomst televisie ontvangen via het internet. Of via, of via de computer. Ik heb geen idee. Die heb ik namelijk niet. Ja, de antennes je zijn wel. 300.000 mensen? Ja, ik, ja. Ik, Welk systeem bedoel ik je, uit? Precies, ja. uh, gewoon een televisie. Ik heb dus gewoon een televisie op de kabel. En Sego levert mij gewoon dus, dus via de kabel de, het, het beeld, om het zo maar te zeggen, en het geluid. Ja, kijk nog de tv via de kabel. Juist. En dan hoorde ik gisteren op het nieuws, al een paar keer, 300.000 mensen zijn zo zeker aangesloten. En dat analoge gaat eraf, dat wordt digitaal. Binnen een jaar geloof ik of zoiets. Dat wil ik even kwijt zijn. Het is niet morgen vroeg hoor. Maar dat komt eraan. Wat moeten we in de toekomst doen? Moet, moet ik dan, moet ik, ben ik dan verplicht weer een, een, een computer te gaan kopen of zo? Om dan toch die ontvangst te krijgen? Ik heb geen idee. Dat is een goede vraag. Ja, ja, ja. dat is een goede vraag. Uh, de, ja, die kabel. Uh, het gaat via de kabel en het blijft volgens mij via dezelfde kabel gaan, hoor. De, de denk denk dat er misschien een andere maatschappij zal zijn die dat overneemt. Ja, de, de antennes zijn al een tijd van de daken verdwenen, hè? Ja. ja, dus dat, ja. dat kan het niet zijn. We nee. zit zitten in een seniorencomplex en al die mensen hebben dus hier dezelfde aansluiting. Vandaar. Ik schrok nee. ervan eerlijk gezegd toen ik dat gisteren hoorde. Oi, jeetje. Ja, maar is het niet een beetje hetzelfde verhaal als bij radio? Dat je, want... Ja, uh, uh, weet ja, nou ja, DAB Plus is natuurlijk nog weer een stap verder. Ja. Maar je had vroeger nog de, AB, de AM, dus uh, via ja. de kabel radio luisteren. Nou, dat ja. doet echt bijna niemand meer. Nee. Dus op een gegeven moment gaan die dingen zich natuurlijk uh, uh, ja. ontwikkelen. Maar ik stel de vraag er eigenlijk mee voor. Dat, het, is, het, is niet, het is heel erg actueel sinds gisteren, maar het speelt nog ja. geen rol. Binnen een jaar zou die niet hoe daarmee beginnen. Ik denk, misschien kan de ombudsman eens informeren. Wat moeten die mensen dan doen, zoals ik? Met die, met die nou, dit, is, dit is typisch zo'n vraag, Ed, waarvan we inderdaad dan kunnen zeggen: van, Nou, uh, Rogier schrijft het even op en dan gaan ja. we kijken of we het vaker tegenkomen. Maar als mensen thuis weten hoe dit zit. Is het ook goed? Want die hebben natuurlijk ook het nieuws gevolgd de afgelopen dag. Ja, ja. Dat, uh, dat ze ook kunnen bellen naar 0800 1121. Prima, hartstikke goed. Want ik vraag me af wat nou wat daar de bedoeling precies van is. Maar dat er, nou goed, daar komen we, daar komen we samen kom wel uit. Daar kom je wel uit, dat horen we. Ja. Maar Ed, als je nou blind bent, dan kijk je toch geen televisie? Jawel, je kunt er niet tegen meer zeggen, je hoort televisie, of wel? Ja, dat is waar. Dus je wil televisie blijven luisteren. Dat is net zoiets. Je gebruikt al het goede woord blind. Je komt iemand tegen en dan zeggen ze van, oh, je bent visueel gehandicapt, vind ik ook zo'n vreselijk woord. Ja, nou ja, we doen toch ook nou, allemaal ons best. doen we al gek genoeg, vind je niet? Ja, nou ja, maar misschien, dan dus, krijg ik, je ook weer... Dus ik keek de televisie, als u wel... Alle... Ja, ik heb wel eens kennis in je bezoek, dan zei Oh, nog aan de hand voor de mond, denk ik dan. Dat uh, mag, mag ik eigenlijk niet zeggen. Ja, ik zeg, doe het gewoon, alsjeblieft. Oh, gelukkig. Ja. We mogen alles zeggen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, je deed het al. Je deed het net al. Ja, dat is ook zo. Dat maar, is ook zo. Ed, mag ik nog uh, wat vragen over... Uh, nou, over uw vraag? ja. Dat, u Zo bent dus jij, bezorgd, hoor. jij, oké. Okay. Uh, je bent dus bezorgd dat je vanaf volgend jaar internet nodig hebt... om televisie om, om, te kunnen om kijken. Om de televisie te ontvangen, Jan. Dus, ja. Dus, ja. ja. Dus dat is eigenlijk de vraag of dat klopt. En als dat klopt, uh, ja, wat dan te doen? Wat nou, is? Het, het is van analoog naar digitaal. Dus de analoge, ja. het analoog aangeboden televisiesignaal van Ziggo... dat gaat dan helemaal verdwijnen. Digitaal. Hoe, hoe, hoe wordt het in de praktijk dan in de toekomst opgelost? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. En als het technisch wordt, dan weet ik het nooit. Dus ik zeg gewoon 0800-1121. Dus vast wel iemand die dat uit kan leggen. Dankjewel, Ed. Dank jullie wel ook. Dag. Dag. Ja, het kan altijd van alles zijn, hè, Rogier? Mensen kunnen over alles bellen. En dat zullen ze ook gerust wel doen. En dat mag ook 0800-1121. John? Ja, goedenacht. Goedenacht. Um, ik had uh, een internetvraagje. Ik heb de uh, volgende vraag. Uh, kun je met alle uh, ellende die je uh, tegenkomt. met de aanvraag van uh, subsidies. ik noem maar wat. het, uh, het opgeven van donor willen zijn of niet. huursubsidie, uh, al die. kun je daar ergens mee terecht? Want uh, het is nou uh, een jaar of ja, tien geleden, geloof ik. dat we allemaal uh, aan aanvang hebben uh, genomen. En nou weet ik bevallig dat je bij de woningbouw wel terecht kan. als je bijvoorbeeld je eigen heel schrijf wacht. wat is dat? Dan kunnen ze je helpen met de werk als ik al maar ik vraag me af, want het is namelijk niet zo dat je bij het gemeentehuis naar binnen loopt. Die mensen zitten er allemaal voor ons, hè. En bij het ja. provinciehuis zit daar even aanbelt van... Uh, jongens, ik kom er niet uit, kan ik hier ergens aan het tafeltje even een pc gebruiken... en dat jullie mij daar even... dat gaat niet, volgens mij. Dus ik vroeg me af, bij al die instanties, waterschappen, gemeenten, uh, ja. UWV's... en al die ellende, kun je daar overal maar terecht om uh, ook met een computer, uh, bijgestaan te worden. Kun je aanschuiven, dat zeggen we gewoon nu zeven uh, helpen. ja. En als dat niet zo is, wel gaan, is dat niet zo. Want ja, dat, ze zijn er toch voor ons, hè, die mensen allemaal. Ja, nou ja, daar, hier is de overheid zet heel erg in op het uh, digitaliseren van uh, alle burgers. Uh, ja, en het laten zwemmen van alle burgers. Ja. Het laten zwemmen? Ja. ja. Dat is een mooie uitdrukking, het laten zwemmen, Ja. Um... Toen we met de Bekijk, petitie me voor, de, voor de blauwe envelop bezig waren... toen uh, belde de Belastingdienst uh, me regelmatig op, de woordvoerders daarvan. En die zeiden, besteed ook eens aandacht aan wat we allemaal doen... om, uh, om de mensen te helpen. Uh, want we hebben met 800 bibliotheken in Nederland hebben we afspraken gemaakt... Uh, om ze te helpen met het uh, ja, computervaardig worden... Um, Mensen mogen naar de bibliotheek om daar uh, aan de computer te gaan zitten... als ze die zelf niet in huis hebben. En in een beperkt aantal bibliotheken worden ook cursussen georganiseerd... om uh, met uh, computers en met internet te leren omgaan. Dus dat is eigenlijk wat, uh, wat de overheid aanbiedt. En ja, het was deze week nog in het nieuws... Hè, dat uh, uh, vier gemeentes uh, wilden, uh, uh, wilden alleen nog maar... Uh, digitaal? Of, uh, nee, dat ging om betalingen. Die wilden geen contante betalingen meer doen... maar alleen uh, uh, via nou, Bankoverschrijvingen. bankoverschrijven. Ja. Um, daar wordt heel erg tegen geprotesteerd. Hè? Het is een heel duidelijk signaal ook uit, uh, uh, uit de politiek... dat uh, ook mensen die niet uh, uh, digitaal vaardig zijn... Dat, daar, uh, dat die ook terecht moeten kunnen bij, bij waterschappen, bij gemeentes. Alleen er is wel, ja, er is wel heel erg veel druk op uh, dat, je, dat je dat wel moet aanleren. Nou, dat is uh, waar, waar ik wel tegen blijf protesteren... Maar ja, het, het wordt niet opgelost. Want het is eigenlijk precies wat Sean uh, nu zegt. Als ik niet wil internet... dan kan ik niet bij mijn woningbouwvereniging na, naar binnen lopen... en zeggen van, kunt u mij even helpen om dit allemaal digitaal... Ja. Nou, bij, bij, bij die van mij toevallig hebben we helpt. Oh, ik, bij die van ja, ja. ja. ja, ja. Dat, dat, is ook, dat is ook heel mooi, want uh, dat is ook heel belangrijk natuurlijk, dat als je iets met je woning hebt ofzo, dat uh, Dat dat, dat het nog mee. kan, ja. Ja. ja. Maar bij alle anderen, ik weet niet of het kan of niet, maar uh, ik vraag me waarom niet. En, en dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen, ja, als wij bij alle gemeentes computers gaan installeren en daar mensen laten rondlopen die mee moeten gaan kijken hoe u subsidie aanvraagt, jongens, dat, dat zijn vier. dat kan ik me voorstellen. Maar als je bijvoorbeeld bij alle provinciehuizen daar een stuk of 10, 15 en dat je daar op afspraak naartoe komt met het onderwerp en dat. Dan, ja, er zijn, er zijn ambtenaren die er overal verstand van dus, en, die, en het is allemaal zo simpel, toch? Zeggen ze, nou, laat niemand meekijken als je door zo'n site loopt. Dan moeten we hier dit invullen, dat invullen. Heb klaar. Prettige dag verder. En het is, het is voor elkaar. Maar je moet het allemaal. En daar heb ik toevallig wel wat hulp omheen. En, uh, ik, ik heb het allemaal geregeld. wat over af, het afgeschreven. Zo. Maar er zijn toch mensen die, die zoveel familie en kennis niet hebben, die, die lopen toch hartstikke vast. Nou, dat is ook een beetje waarom we dat een beetje waarom we deze uitzending inderdaad hebben. Ja, maar wat, exact, wat ik me nou afvraag, he, ik vraag het even aan Rogier. Wat nou. ik me afvraag. We moeten natuurlijk ook met onze tijd mee. Ik merk nu zelf ook hoe handig het is dat je sommige dingen via uh, internet uh, kunt communiceren. Ja. Dus de, de, de vooruitgang gaat natuurlijk ook door. We rijden ook niet meer in paard en wagen. Dus het is: de, de, de, ja, dingen ontwikkelen zich. Maar kan bijvoorbeeld uh, de overheid, kan een gemeente opeens gaan beslissen: van je mag alleen nog maar met ons communiceren op roze papier. Mm -hmm. uh, in uh, in, in uh, getekende plaatjes. Nee. Mogen ze dat je, je, uh, je toe dwingen? Nee. nee. In, de, in de wet staat, in de bestuurswet staat dat uh, de overheid mm -hmm. met jou moet communiceren... op de manier die bij jou past. Als dat op papier is, dan is dat op papier. Daar is één uitzondering op gemaakt. Yeah. Uh, en dat is uh, de wet digitalisering van de Belastingdienst. Yeah. Ja, dus de Belastingdienst hoeft niet uh, op papier... Uh, meer met ons te communiceren. Dat is mm -hmm. de enige uitzondering erop. Yeah. Um, en daar is door de petitie, door protesten... Is daar weer een uitzondering op gemaakt? Ja. Dus uh, als iedereen die die wil, die kan alles van de belastingdienst op papier blijven ontvangen. We um, zit wel een, een valkuil in. Um, er zijn uh, in 2015, 2016 zijn een heleboel mensen naar uh, mijnoverheid.nl gelokt uh, onder druk eigenlijk van uh, de, het verdwijnen van de blauwe envelop. Ja. Uh, die hebben daar een account aangemaakt. Uh, hun berichtenbox geactiveerd. Waar je allerlei berichtjes in krijgt van Belastingdienst... van uh, het CBR uh, of je APK van gemeentes. En als je dat hebt aangemaakt... heleboel mensen die hebben aangevinkt... Uh, op, op het, dan heb je een beginschermpje en daar staat op welke overheden allemaal uh, uh, ook zijn aangesloten ja. op mijn overheid. En als je dat hebt aangevinkt, dan heb je toestemming gegeven dat ze jou geen brieven meer sturen. Ja, dus dan ben je eigenlijk al akkoord gegaan. Dan ben je akkoord gegaan en dat mag wel. Hè? Dus ja. um, een, een waterschap uh, hoeft jou geen brieven meer te sturen als je dat vinkje ah, hebt gezet of ja. hebt laten zetten. Ja. Dat is een valkuil waar heel veel mensen zijn ingetrapt. En dat is alleen op te lossen door weer ja, te gaan inloggen. Je ja. die en die vinkjes ja. één voor één weer uit te zetten. Ja. Maar het um, dus korte antwoord op je vraag is... alleen de Belastingdienst... Uh, is niet uh, verplicht om jouw uh, papieren op te sturen. Ja. Maar goed, wat doe je op het moment... Dat, het, dat je niet kunt communiceren met een organisatie... omdat je een mailadres krijgt ja. of een... Uh... Precies. Ja, ja nou, ik wat ik, wat ik merk, wat dat ik merk is dat... Mag ik kort iets zeggen? Ja. Ja, u stelt het heel mooi en het heel uitgebreid. dat is heel fijn. Maar heel, heel kort gezegd is mijn vraag. Ik, ik, ik, ja, ik heb er wel wat hulp. Maar mensen, je moet gewoon een gemeentehuis of een provinciehuis binnen kunnen lopen. Ja. Om te zeggen, jongens, meisjes, alsjeblieft. Help me, zet me aan een computer. Ik wil best digitaal, maar... Help me op weg. Laat me alsjeblieft zien hoe... Ja, hoe dat maar dat heeft. is een beetje jouw oplossing, John. Wat ik heel mooi en, en opbouwend vind. Maar ik heb uh, heel veel post gekregen van mensen de afgelopen weken. En mensen zeggen ook, ik, ik durf dat niet. Ja. Ik nou, wil precies. niet in een bibliotheek waar iemand ja. met mij meekijkt... en misschien oh, wel ja. mij laat invullen... dat ik mijn hele salaris overmaak op de rekening van diegene... Nee, maar misschien wel als het bij een, bij een overheid... Ja, is, precies. Bij een gemeente dat je daar in een apart hokje met een schermpje... Of zo, dat het allemaal iets privé, meer privé is. Dat die mogelijkheid er gewoon... Nu word je maar gewoon in diepe geroord en zoek het maar uit, jongens. Ja. Je komt bij de overheid, kun je niet terecht, schijnbaar. Nee, zo gebeurt dat ja, niet. Het, maar... het is inderdaad uh, via bibliotheken dat, uh, dat er computers worden aangeboden. Maar wij horen ook hoor dat uh, een heleboel mensen die zien dat gewoon niet zitten... Uh, kan iemand over je schouder meekijken inderdaad? Uh, er moet ook maar net een bibliotheek de buurt zijn. Nee, maar bij een overheid is misschien de drempel iets... Uh, ja, het ja, vertrouwen is er dan misschien iets ja. meer. Ja. En dat schijnt dus helemaal niet te zijn. Klopt. Klinkt wel heerlijk gewoon dat er in ieder provinciehuis... een hoekje is waar je geholpen wordt ja, met je afdelingen. digitale... Ja. Ja. En desnoods op telefoon is op uh, besteld dat dat je een kwartiertje van mij pakt om te beginnen of een half uurtje, eens in de week. Ja, dat je voor mij per dag twee euro voor betaalt. Ja, Ik, ja. Nou, ja maar, maar dan er moet er alweer gehoord. iemand achter die telefoon zitten en dan moet maar, iemand de maar, planning maken en dan moet iemand. Ja, ja, ah, ja. Ik, ben zelf ook, ik ben zelf ook 15 jaar ambtenaar geweest op audio. En het is allemaal uh, met alle respect, maar de helft zit daar... Uh, Toch uit de neus te... Uh, dat dat hebben we natuurlijk niet gezegd, hebben we niet gezegd. En Dat is allemaal gewoon goed te regelen, maar ze schijnen het gewoon niet te willen. Ja. Dankjewel, John. Hartstikke graag gedaan. En ook bedankt. Goeienacht. Ja, hij is wel gelijk. Van waar vind je hulp? Ik, er zijn, ik dacht, er zijn een paar mensen die zijn wat ouder... die hebben nog geen computer... en die hebben geen zin meer om dat te leren. Maar er zitten echt heel veel mensen die geen computer hebben. En die dat gewoon... Uh... Ja, het zijn volgens uh, CBS zijn het meer dan een miljoen mensen. Ja. Uh, we hebben het twee jaar geleden bekeken. Toen waren het nog anderhalf miljoen mensen. Ja. Die gewoon niet uh, een computer hebben of met internet overweg uh, kunnen of willen. Ja. En dat zijn, uh, je zou denken, dat zijn vooral oudere mensen. Maar het zit in alle leeftijdsgroepen. Ja. Nou, er zijn mensen ook te arm om, uh, om, om een goed werkende computer aan te schaffen. Dat is wat ik veel hoor. Ja. Uh, van nou, als de overheid wil dat ik alles digitaal doe, wie betaalt ja. dan uh, mijn computer? Wie betaalt dan de beveiliging? Wie betaalt de cursus? Ja. En wie bel ik als het vastloopt en als het allemaal niet doet. En, uh, het, is, het is echt ja. uh, voor veel mensen een, heel, een hele worsteling. Irene, goedenacht. Uh, goedenavond. Hallo. Het gaat over uh, het... Uh, bij verhuizingen. Ik kan me tegenaan. Ja. ja. Uh, ik ging verhuizen. Of we gingen verhuizen. En, uh, de postdoorzender, dat kon vroeger makkelijk. Dat gaat dus niet. Ook niet bij de postkantoor. Nergens, nergens, nergens, nergens. Je kan dat alleen via mijnpost.nl. Oh. En dan via iDeal moet je dan betalen. En anders wordt je post niet doorgezonden. Ik ben maar een paar keer op en neer gegaan. Nooit over nagedacht? Nee. En ik... Uh, nou, het, het lukte voor een kant. Ik ben bij mijn hoofdpostkantoor geweest. Ik veel er allemaal gebeld, et cetera. Nee, mevrouw, je kunt alleen via mijnpost.nl. En dan moet iDeal betalen daarvoor En dan wordt uw post doorgezonden. En dan eventjes voor mij dat ik gewoon de domme vraag... gewoon ja? maar even stel. Heeft u dan niemand in de omgeving die dat gewoon even voor u regelt? Nee, maar dat gaat toch niet? Want je hebt wel Ideal nodig, betalingen nodig. Ja, maar dan, weet je, dan, dan laat je iemand via Ideal betalen... en dan betaal jij weer aan diegene... Ja. Ja, dat is te, te gek voor woorden. Ja, dat is irritant, hè? Ja, ik snap ik het wel, hoor. Ik het mijn hoofdpostkantoor, kon ik niet eens zeggen... nou, dan betaal ik hier wel even. Doet u het voor me, dan betaal ik u, weet je wel? Ja, nee, dat deden dus ze niet. dus niet. Nee. Nee, nee, nee. nee. Ik moet echt ideal aanschaffen. Nou, mijn staat heeft geen ideal. Niemand uh, doet het hier uh, vier uur lang. <lacht> dus ja, dat, uh, dat gaat dus niet. Dus ben ik maar een paar keer vier uur op en neer gereden om mijn post te halen. Want daarna de yeah. nieuwe bewoners zijn natuurlijk de post wel doorgestuurd. Maar het is zo irritant, is dit. Ja, yeah. En wat die meneer betreft die uh, met, met de gemeente gewoon even langsgaan, dat gaat niet, want je moet eerst een afspraak nagenen en wil je daar geholpen worden. En dat moet waarschijnlijk digitaal? Die ja, maken. Als je dan ja. belt, dan krijg je iedere keer, je kunt ook bij www, je kunt ook bij www. Oh, ik en werk zo kwaad, dan ja, heb dat ik iemand is, aan de lijn eindelijk. Ja. En dus zeg ik ja, als ik bij de computer zit, dan ga ik ook niet op PC zitten, dan krijg ik ook niet steeds van een pop-up menu van, je kunt ook bellen, je kunt ook bellen, je kunt ook bellen. <laughs> en dan zit je soms tien minuten aan de lijn en al word je op hetzelfde bandje. En dat wordt, dat werkt zo agressief. agressie ja. Ik denk als ik op een moment bel, dan heb ik iemand dus aan de telefoon nodig. Ja, ja. Dat ja, het... krijg ik dan wel. En dan word ik wel goed geholpen. Maar <laughs> dat is niet Nou, dat denk ik ook nog vaak. Als het nou via internet allemaal zo vloeiend zou werken... dan zou ik ook minder... Ja. Maar ik heb dan vaak... weet je dan werkt het inderdaad niet via internet. Dan loopt het vast of ja, ja, ja, je kan het niet ja. vinden. Of... En dan ga je bellen en dan krijg je inderdaad tien keer... u kunt ook alle informatie ja. vinden via... Ja, dat is natuurlijk wel... Maar die mensen die dat oh. allemaal, de mensen die dat allemaal bedenken... Dat zijn, ja. zijn dat dan allemaal mensen met internet? Ja, maar ja, goed. En wat, wat de BUT betreft, betreft daar zit ik ook dan wel vaak gewoon het internet. Dat, dat is gewoon niet veilig. Dan moet je dus zeker je bankreizen niet, niet, niet gaan doen. Nou ja, dat is ook. Veel mensen zijn angstig. Is dat nou nog terecht, Rogier? Mensen bang zijn dat ze hun bankzaken liever niet via internet willen doen. Nee, maar niet via bibliotheek bedoel ik. Niet via de bibliotheek. Oh, niet in de bibliotheek. Ja. Nee, dat is openbaar. Dat zijn echt niet goed hoor. Nee, maar dat zijn ook echt privé dingen die je dan eigenlijk doet hè? Of privacygevoelige dingen. Dus ik vind het heel heel terecht als je zegt van nou ja, ik doe dat liever in een omgeving die ik ken. Nou, dat is niet de omgeving. Uh, dat is alsof, de, de, de internet is dan niet veilig genoeg. Ja, je bedoelt dat het systeem niet beveiligd is. Dat ze op het systeem ja, kunnen komen. Nou, ja, je moet er dan op vertrouwen dat dat, dat dat wel goed is. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar moeite mee hebt. Dus die oplossing van uh, uh, ga maar naar een bibliotheek in de buurt en dan helpen we u wel. Ja, ik vind dat ook niet voldoende. Nee. Nee, nee. nee. Betekent, Zel, je kan wel naar een bank Ja, niet voor gaat, iedereen nou hè. Nee, maar het is, het is niet zeef genoeg van Jan een man zit erop en je krijgt de raarste berichten. Dan kom je, dan zit ik in een hotmail ineens en dan zit ik van uw bankgegevens zijn er goed. Ik denk ja, maar die bank heb ik helemaal niet. Nee, maar dat is proberen ja. ze natuurlijk altijd. Dat mag de, ja. mag ja, ik u ja. wat vragen? De bibliotheek is niet veilig, ja? Want het is nu belastingaangifte tijd, hè? Uh, hoe, ja. hoe doet u belastingaangifte? Doet u belastingaangifte? <laughs> uh, doet de vakbond voor mij. Oh ja. En dan ja. heb je geen DGD en alcohol. daar heb je niks nodig en dat gaat heerlijk. Hebt, ze hebben geen... Uh, maar ze moeten toch kunnen inloggen nee, voor u. U krijgt van de belasting een code. Ja. Uh, op papier, ken je negen. En die code gebruiken ze dan. Oh. En die code oh. die hebben ze dan, uh, ja, code ze dan uh, krijgen voor de, voor de vakbond express. Uh, en dan, uh, ja, die wordt dan gebruikt. Oh, heel goed. Ja, dan gaat het denk ik zo dat, dat, dat u een uh, machtiging geeft aan de vakbond met die code. Uh, ja. En dat ze dan... Uh, Eén dingetje, namelijk de aangifte voor u kunnen doen. Nou, want waarom ja. ik dit vraag, is omdat ik... Uh, ik vraag dat ook aan veel bellers in ons spreekuur. Van, uh, ja. Wat doet u dan als iemand uw, bijvoorbeeld uw belastingzaken doet? Uh, ja. Veel mensen blijken hun digid af te geven. Aan, aan iemand, een aan boekhouder iemand. of een oh, ja. neef? Ik heb geen digid. En, nee. en dat is... Dat, ja, okay. ja dat, nou, ik, dat vraag ik mij dan af. Ja, u heeft waarschijnlijk wel een DigiD. Alleen dat hebben ze nee, nee, nee, bij de vakbond. Nee nee. Huh? nee, nee, nee, ik heb geen DigiD. Ik krijgt van de Belastingdienst een soort inlogcode. Uh, een, een, een die hebben ze dan nodig voor de, voor de vakbond. Het is niet mijn DigiD. Je krijgt het gewoon... Uh, uh, ja, je moet aangifte doen. We krijgen dus... Uh, ja, een belasting gewoon. Je krijgt je, je, je jaartoestanden. En dan krijg je van de Belasting een, een code. Dat is een code voor de vakbond die u gebruikt. Oh. Oké. Okay. Ja, het heet anders. Ik, ik, weet niet hoe, ik weet niet precies hoe dat. Heet. Ja. Ja, goed, ik heb het al binnen in geval. Nou, het werkt. Dus, ja, het laten verkeerd. we, laten ja, we het er niet aan schudden. Het, ja. het werkt. Ja. Ja. Nou, maar is goed. Het ge geeft nooit je DigiD aan iemand af. Dat is eigenlijk. Je kan nog beter nee. je pingcode geven. Uh, dan, uh, dan je DigiD. Want er um, ah, dus ja. gaat een wereld van informatie over jouw schuil. Uh, achter je DigiD. Hm? Waar mensen dan toegang. Uh, tot krijgen. Ja. En die daar ook dingen in kunnen veranderen. Dus uh, nee. doe dat nooit. Dat is, even ik, ik... De, dat is volgens mij de tip al van vannacht. Zeker. Nooit je digideeën afgeven. Dankjewel Irene okay. voor je bijdrage. Ja. Oké. Okay, Goeienacht. Dag. Dag. Ja. Irene gaat nu de vakbond bellen. Ja. Hoe zit ja. het? Ja, ja, ja. Mila. Ah, Astrid. Hallo. Roger. Hallo. Wat fijn uh, dat het nu allemaal uh, doorgaat. Misschien weet Astrid nog wat het toen uh, het erover... Dat die het deed. allemaal begon toen, toen. Ja. ja. Ja, wat een uh, effect, hè. Dat is onvoorstelbaar. <lacht> maar jullie raken precies aan het punt waar ik ook over nadacht. En uh, bibliotheek, inderdaad, denk ik ook niet geweldig. Maar waarom niet bij een uh, bejaarde oort de, de baas van uh, Astrid... Uh, wil, dacht ik, ook een senior seniorenbewoner. Ja, dat is er al, hè? Ja. Het zou toch ja. mooi zijn en, hè, met een werkplaats... voor mensen die hobby's hebben. Lijkt me geweldig. Ja. En dat is ook meer vertrouwd. We hebben het over een groep van misschien anderhalf miljoen, zeg je. Ja. Mensen die geboren zijn van uh, 1960, 1980... kwam de intrede internet... Luister, ik ben zelf ook een uh, flintstone, want ik heb geen uh, iPhone, ik heb geen uh, tv. Maar ik doe andere dingen en een computer moet je ook naar je hand kunnen zetten. En het zou fijn zijn als je ook uh, dingen bij kunt leren als ouderen. Dus, maar ik ben op dat gebied uh, niet bekwaam om om te begrijpen wat men uh, aan het doen is. Dus wil ik er ook niet aan beginnen. Ja, nee, dat snap ik. Ik snap wel dat als je daar helemaal niks nog mee hebt... dat je niet denkt van, nou, ik ga nu een computer kopen... en ik ga nu beginnen, dat het daar gewoon te groot voor is. Ja. Maar Rogier, is er, geen, is er gewoon niet een plek, behalve de bibliotheek... waar je met dit soort dingen geholpen wordt... Ben jij de, uh, huid ja jij een huidje dacht ik zelf ja maar er niet. zijn ja. ook heel veel jongere mensen die, ja. de, die, die het gewoon niet kunnen betalen of niet weten hoe het werkt of ja, het, uh... nee er wordt is er gewoon dit dit in twee wordt verleden? ja dit wordt heel erg ingezet op de bibliotheek um, en dat is trouwens een plek waar allerlei uh, cursussen en bijeenkomsten veel... worden georganiseerd maar zegt u eigenlijk van ja dat moet maar gewoon aan huis gebeuren ja? Sorry. Nee, dat lijkt me dan... Ik bedoel, dat zou natuurlijk wel heel luxe zijn. Ja. Maar je moet gewoon een beetje vertrouwen hebben in de mensen. Het ligt er ook helemaal aan waar je mee bezig bent. Ik uh, heb geen belastingzaken en dergelijke. Ik heb gewoon heel andere problemen. Kijk, wat ik me afvraag is of de overheid, omdat ik digibeet ben... mij laten kan beboeten uh, vanwege uh, dingen die ik niet heb gedaan of ja. nagelaten... En dat lijkt me dan... Uh wel een punt uh, waar je rechten mag gaan bevechten. Dus ja. moet je ook maar eens openbaar maken hoe dat zit met die digitale wetgeving. Dat mensen dat uh, kunnen lezen ergens. Ja. Het feit dat alles digitaal is uh, wil ook zeggen dat het leesbare... Je weet hoe slecht het is met uh, gesteldheid van het lezen. Boeken en andere dingen. Typografie ook is ook vreselijk uh, achteruit. Dat ja. komt ook omdat ik slechte ogen heb inmiddels. Ik ben van 49. Maar het valt me wel op dat veel dingen onleesbaar zijn. Mijn huurverhoging bijvoorbeeld en <laughs> dat soort dingen. Ja. Want die krijgt u niet uh, met de papieren post? Ja, gelukkig wel. Maar die is tegenwoordig ook al, god weet waarom, uh, grijs. Terwijl het toch niet bezuinigd hoeft te worden op de inkt, dacht ik. Die grijze lettertjes. Van die grijze lettertjes. Da daar ja, ja. heb ik het beeld aan. Dat kan ik gewoon soms niet... Dan uh, heb ik echt een loop nodig. Dan zit ik hier als... Uh, ja, alles uit te pluizen. Ja. Maar het gaat niet over mij. Maar het gaat over... Uh, de problemen. Ik vind bijscholing heel belangrijk. Daar zou ik dus best voor naar... Een instelling willen. Die een beetje... Uh, Creatief uh, kan zijn. Op nou ja, een dat is. Het is ik, zo ik merkte al toen ik dit onderwerp opperde in dit programma. Kreeg ik al mailtjes, jawel, van ja. mensen. Vooral oudere mensen, die zeggen van. Ja, ik heb wel toen die computer inkwam. Heb ik me daarin verdiept. En ik help nu ja. mensen die daartegen aanlopen. Dus het, het, het verbaast mij zo mateloos dat als er nog zoveel mensen zijn die niet met de computer werken, dat er niet. Dat er niet automatisch een soort buurthuiscentra of iets dergelijks Jawel, maar uit de, de, de... grond. Uh, ja, maar een soort centraal iets ja. wat, je, wat je ook kunt vertrouwen. En, uh... ja. nou, we worden net al uh, vakbond. Ja, hier, ja, hier ja dat is die. niet Oudere bonden nee. die helpen. Misschien een gat uh, in het hart, wie weet. Uh, hè, er zet ergens iets neer, een unit en kijk maar hoeveel mensen dan. komen. Ja. Ja, dus dus naast, naast die bibliotheken uh, zijn, er, uh, zijn er allerlei in, initiatieven plaatselijk... Uh, om, uh, om mensen te helpen met, uh, met digitale dingen. Alleen ik denk dat het probleem is um, dat, dat, dat dat eigenlijk een beetje wordt verplicht. Hè? Dus dat je naar dat internet gedreven wordt. Ook als je dat niet, eigenlijk helemaal niet wil. Ja, nou, dat is het, Het moet. Bed, ja. Want ik, ik, uh, ik, ik wil heel graag zelfs uh, leren. Hè? Want we zijn gewoon een groep die tussen wal en het schip is terechtgekomen. Ja. En ik moet zwemmen of verzuipen. Hè? Maar Mila, dan zijn er ongetwijfeld bij jou in de buurt wel initiatieven, bijvoorbeeld in de, in de bibliotheek of. Uh... Nee? Nee. Nee nee, nee, nee. Het is want, ook moeilijk om ze te vinden als je niet actief bent via internet. De, nee, de oba, de gemeente Amsterdam, had beloofd dat daar een bushalte uh, zou komen voor de, deur, voor de ouderen. Weet je nog? Nee. Nou, die heb ik nooit uh, gezien. Die dus is ook nog niet meer. Uh, of kun je niet bij de bus, met de bus bij de bibliotheek in Amsterdam nee, komen? Dus bij het centraal station moet je een oh. brug over. Oh ja, dat is best een tippel nog. Ja. Heel donker, dus het is ja. niet aanlokkelijk nee. om daar een nee, nee. te komen. Ja, nou dankjewel is... Mila. We zetten het ja. er weer bij. Ja, heel goed. Veel succes. Dankjewel. Dag. Dag. dag ja, als dag. mensen nu zitten te luisteren en inderdaad denken van... ja, want hoe weet je dat er in de buurt bij jou initiatieven zijn... om je te helpen met die digitalisering? Ja, dat vind je natuurlijk niet via internet dan. Dus als je daar nog tips voor hebt, 0800-1121. En via dat nummer kun je ook je vragen stellen. Ruud? Goedemorgen, Astrid. Hoi. Uh, de eerste vraag over Ziggo. Ja. Het ah. was vandaag in het nieuws dat uh, Ziggo stopt met uh, analoge uh, televisie. Ja. Uh, ze zijn overigens niet de eerste. De eerste was Delta Kabel in uh, Zeeland. En die stopt niet alleen met analoge televisie, maar ook nog met analoge radio. Ja. Want je kan ook uh, nog steeds je radio op de kabel aansluiten. En uh, met een gewone FM ontvanger kun je dan uh, naar een dertigtal uh, uh, zenders uh, luisteren. Dat kan nog steeds bij Ziggo, dat blijft ook. Ja. Alleen de analoge televisie, die gaat uit. En ja, de oplossing daarvoor is dat er dus uh, digitaal gekeken zal moeten worden. En daarvoor is nodig, een, uh, bij bestaande meeste bestaande tv's, een kastje. En dat kastje is via Ziggo te verkrijgen. Ja. En wat ik begrijp, dat kost dan wel weer een paar euro uh, uh, huur. Want dat is een uh, soort bruikleen of huurleen. Oh. Hoe heet dat? Ja, dat is ook weer nieuw, want uh, in het verleden kon je zelf een kastje kopen met een smartcard erbij. Dus dat is een kaartje wat je erin moet steken. En die kaart die moet dan weer geactiveerd uh, worden. En uh, dat uh, ging allemaal voor dezelfde prijs als het abonnement wat je nu betaalt. Dus ook al kijk je alleen analoog, dan betaal je toch voor digitaal en al die andere diensten die erbij zitten. Maar goed, dat analoog stopt dus. Dus uh, dat, uh, ja, het wordt digitaal kijken met een kastje. En uh, dat zijn uh, kastjes waar je dan uh, ook redelijk oude televisies nog op kan aansluiten... met een zogenoemde SCART-aansluiting. Uh, alleen hele oude televisies hebben dat ook niet. Dan heb je een modulator nodig. Maar ja, dan wordt het een vrij ingewikkeld verhaal. En dat soort toestellen komt nog niet zo heel veel meer voor. En heb je een wat nieuwer toestel met een HDMI-aansluiting... dan moet je uh, een, een uh, HD-ontvanger hebben. Maar de, de ontvanger die je uh, huurt bij Ziggo, dat is vanzelf een HD-ontvanger. Oh, de, de, de ontwikkelingen... De, de wereld wordt er maar ingewikkeld van, vind ik... Nou ja, het wordt in zoverre ingewikkeld dat allerlei oude systemen worden afgesloten. Ja, wat op zich ook wel weer logisch is. Want als niemand het meer gebruikt, dan blijft het maar rondzwerven. Uh, ja, ik weet niet, uh, ik ken de getallen niet wie nog analoog kijkt. Uh, ik moet er wel bij zeggen, ik heb ook wel eens voor de aardigheid mijn uh, tv, mijn flatscreen tv uh, analoog laten kijken. Maar <laughs> met alle respect, dat ziet er niet echt uh, nee. fijn uit. Nee, maar ja goed, uh, Ed die is blind, dus die heeft hem sowieso ja. eigenlijk voornamelijk voor het geluid. Ik. Dus uh, ja, maar dat is altijd, ja, het is altijd moeilijk met hoe lang moet je dingen in stand houden als bijna niemand het meer gebruikt. Dus met die AM radio, natuurlijk ook het geval. Ja. Maar um, goed, nou, ik ben blij dat je het even allemaal toegelicht hebt, Ruud. Wat fijn dat je het allemaal zo goed weet. Ja, nou ja, dat is goed. En uh, verder geen vragen hierover, want... Uh... Oh nee, ik waag me er verder niet aan. Oh jee. <laughs> ik, heb, ik heb het al gehoord. Je moet gewoon de goede aansluiting hebben. En uh, je kunt de kastje huren bij Sigo. Precies. Ja. In ieder geval mensen die dus gewoon nog analoog kijken... Uh, die, uh, ja, die zullen contact op moeten nemen met Sigo. Uh, met ja. En die kun je gewoon bellen. Ja, dat kan gewoon met de telefoon, hè? Ja, yes. dat kan even duren, maar het kan wel gewoon. Dank je wel, Ruud. Ja, graag gedaan. <laughs> Dag. Yo. Hoi. 0800-1121. Martina. Ja, hoi. Ben je nog nou, wakker? Is, ja, ja, ja. Speciaal gebleven. Goed zeg. Ik zeg tegen mijn slaap, maar... Uh, uh, ik heb een laptop gekregen van iemand. Een oude. ...omdat ik liedjes wil schrijven... ...en dat dan netjes wil uitvoeren op het programma... Dat ...moet ik allemaal nog leren. En toen kwam er een half jaar geleden... ...kwamen een, een, studenten, jonge mensen kwamen... Ik, ...ik woon in een soort bejaardencomplexje... ...en die kwamen allemaal uh, co ...dat PC uh, Nederland BV, onthoudt die naam... ...uit Katwijk. En nou, ik ben erin geluisterd. Oh! Ik heb getekend, ik heb gezegd over oh, 100 euro onbeperkt uh, studenten die je komen helpen bij... Nou, dat leek me nou fantastisch. <lacht> Toen, ik, weet, ik weet zeggen, ik weet eer, nou, eerlijk weten niet eens hoe ik die computer aan moest zetten. Ik kon dat topje niet vinden. Ik zie ook niet meer zo goed. En nou ja, er zijn wel mensen die mij willen helpen, maar die wonen in Delft. Ik woon in Middelburg. Dus nou, dat was het ei van Columbus. En eh... Uh, uh, toen ik, nou, ik kan het niet uitleggen, zo schimmig is het. Maar ik ben wel slachtoffer slacht, geworden van colportage, ik heb mijn geld kwijt... Ik heb een, een aangetekende brief gestuurd, ik heb gezegd, ik, ik heb iemand, nou ja, te goed van geloven. Zo heb ik ook een keer, toen ik nog heel jong was en nog beter van geloof, een encyclopedie gekocht. Ja, Martine, <lacht> hallo zeg. Je hebt gewoon Wikipedia gekocht. Ja, is... dat is het. Nee, maar weet je. Ja. Ik wil maar aan, ik wil graag leren, ik wil graag lezen. Ik, heb, ik had geen encyclopedie, maar die encyclopedie verkopen, die kon ik gelukkig toch wel ongedaan maken. Oké, okay, maar even los van de encyclopedie. Ik, nu, maar jij zit het zo te vertellen. En ik had natuurlijk al in mijn hoofd dat ik dacht... ja, we moeten een club beginnen van... inderdaad, ja. Ja, je hebt het al een beetje student aan huis, heet dat dan. Dan kun je een student inhuren... die komt je helpen met je computerproblemen. Ja, en dat, er is de andere waar ik slachtoffer van geworden ben... PC Nederland BV. Ja, genoteerd. PC ja. Nederland Wees gewaarschuwd. PC Nederland BV. Ja, want het, als, als het namelijk een uit goed Katwijk. idee is... Uit Katwijk. Oh, dat klinkt ja. wel link, ja. Ja, dat maar, klinkt heel link, ja. Nee, maar zo is het. Het is natuurlijk ook inderdaad voor oplichters een fantastisch idee. Om gewoon langs huizen te gaan en te zeggen van ja. heeft u nog behoefte aan hulp met uh, internet? Ja, en toen heb ik ze dus opgebeld en gezegd... nou, van ik, ik heb, heb graag hulp nodig bij het, het... want dan heb ik van iemand anders weer een keyboard gekregen... en dan kan ik inspelen. En dan kan ik mijn liedjes kan ik netjes op notenschrift... anders schrijf ik het altijd met de hand. Dus ik hoef geen internet of zo, maar dat wil ik graag. Nou, daar wilden ze helemaal niet bij helpen. Oh. Ja. Dus, nou, het, is, ja. het is misschien ook ja. niet... De, de, de niet was... leuk. Nou ja, of weet je, ja, het is natuurlijk ook als ik zeg: van... Ik kom je boodschappen brengen en jij zegt: Ja, dan wil ik ook dat je mijn brieven gaat posten. Dan kan ik ook zeggen: Ja, ho, dat heb ik niet aangeboden. Ja, ja, ja, ja, dan ja. Ik ja, jouw brief niet. Ja, goed. Maar Martine, <lacht> uh, inderdaad, het is ja. een, go een goede kanttekening. Pas op, je kan enorm opgelicht worden door: Ja, dan maken we mensen juist weer bang en dan gaan ze weer geen hulp zoeken. Ja. Ja, nee, maar die hulp die is wel volgens mij, want ik ben goed van vertrouwen. In de bibliotheek te verkrijgen, in buurthuizen. Nee. Waarom zou je niet zo'n prachtig provinciehuis binnenwonen, binnenlopen en daar vragen van kun je me helpen? Ja, dat en klinkt heel vraagt... goed hè, maar ja. Ja, maar dat is, dat is mijn ervaring ook. Ik bedoel, ik ben wel, wel goed van vertrouwen en word dan soms opgelicht. Maar aan de andere kant verlies je dat vertrouwen niet. En ja, ik ga graag naar de bibliotheek, maar dan ga ik naar de bibliotheek om een boek te lezen. Maar misschien is internet best heel leuk. Nou, ga het eens proberen. In de bibliotheek. In de bibliotheek in Middelburg. Ja. Dankjewel, Martine. Ja, nu ga ik slapen. Hoor. Ga jij maar slapen, Wat het wordt het. de hoogste tijd. Dankjewel, alstublieft. Wel terug, een mooie de... uitzending nog. Dankjewel, nou. hoi. Nelly. Ja, hallo. Hallo. Eh, uh, Astrid, mijn probleem is al een heel tijdje. Uh, Ik heb een dochter, die is uh, 42 jaar en heeft zes jaar geleden kanker gekregen. Daardoor heeft ze chemo gekregen, maar die chemo was te zwaar. Het gevolg daarvan is dat ze hersenletsel heeft gekregen... Ach. ofwel dat het korte termijn gehe geheugen totaal niet meer werkt. Mm -hmm. Alles wat langer is dan tien minuten geleden, weet ze niet meer. Jeetje. gevolg is dat... Uh, iets nieuws aanleren... gaat niet. Nee. Uh, tijd... Uh, klok kijken... kan niet meer. Uh, de weekverdeling... nou... ze gooit woensdag en, en zondag... tegen elkaar aan. Ja. Uh, alles, alles, alles is... Uh, in, t, in de hersens... kapot gemaakt. Computers... televisietoestellen... Uh, de, de, de wasmachine bedienen. Alles gaat niet meer. En nou eist de hele maatschappij dus steeds maar van... Doe het op de computer. Alles moet op de computer. Maar ze kan het niet leren. En doordat ze wat jonger is... Komt ze dus tegen het probleem. Van een oudere wordt het nu een beetje geaccepteerd... Dat ze niet kunnen, willen uh, leren... Voor de, met de computer om te gaan, mm -hmm. maar voor iemand die wat jonger is, wordt het totaal niet geaccepteerd. Ja, maar dus het, kli het klinkt natuurlijk. in hele maatschappij... in de films wordt gegooid. Ja, het klinkt natuurlijk heel, heel hard en gemeen, maar je kunt niet ook al rekening houden met mensen die geen geheugen hebben en mensen die geen. De... Ja, maar het gekke is dus de belastingpapieren ja. op papier. Die kan ze prima invullen. Ja. Maar goed, dan Die mag doorstaan. ze het toch nog op papier doen? Uh, nou, we zijn van de week al vijf keer bezig geweest om het weer op papier te krijgen. Dat is niet hè? te doen hoor, Astrid. Oh. En uh, daar zijn ze ook uh, leeftijdgebonden. Ik krijg het wel op papier. Ja. Maar u vult de belastingaangifte te... nog op papier in? Ja. Ja, ja. De, bent u echt. Een van de, ja, de weinigen een die een dat nog doet. En dat wordt ook best moeilijk gemaakt door de, door de Belastingdienst. Ja. Je hebt ook geen. Als je, als je dat op de computer doet, heb je een heel hulpprogramma erbij. Ja. Allerlei tips voor uh, aftrekposten. Dat moet u allemaal uh, uit de. Ja, dat, voor u is dat een stuk moeilijker. Er worden heel wat. Uh, ja, ja, voor wat, ons is het dus wat makkelijker. Wat, wat, wat drempels opgeworpen om dat nog op papier te doen. Ik hoor dat echt veruit de meeste mensen, tegen 99%, doet het digitaal... of laat dat dus digitaal ja, doen. Ja, laten doen. Ja, nee, ja. Wij, wij, ja, maar dan maken ze je weer afhankelijk. Ja, ja dat is van, waar. Het kan inderdaad andere. en het mag nog uh, op papier. En het, het is natuurlijk toch prettig, zeker voor haar... omdat ze dus al tegen zoveel problemen aanloopt om nog een beetje zelfstandig te kunnen leven. Ja, en zij loopt er dus tegen dat er een hoop dingen via de computer geregeld moet worden. Ja, het is bijna niets te doen. Nee. Maar als je... De, als je... Uh, eenmaal iets digitaal hebt gedaan, dus voor de belasting, dan kun je niet meer terug naar dat je het op papier wilt krijgen. Jawel hoor, je kan oh, uh, ook een. Uh, dat vinkje uit laten zetten. Nou, uh, de Belastingdienst die mag zelf uh, op eigen houtje gaan beslissen: van uh, wij doen nu alles uh, uh, digitaal. Maar er is een telefoonnummer dat je kan bellen... Waar, waarmee je ja. dat uit kan zetten, zeg oh, maar. Oh, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Dat zal ik maar even noemen, hè? Ja. Dat is uh, 0800... 0800... Yes. 235... 235... 58... 58... 352... 352... En dan zeg je... Ik wil alles in ieder geval op papier ontvangen. Ja. En dan, uh, dan krijg je het ook op papier. Ah. Ja, als, je, als je 0800... Uh, belt ja. en dan 0543. Dan kun je het ook op papier aanvragen. Dan oh. krijg je een computer en via dat... die computer kan je dan inspreken. En dan wordt er gezegd van. binnen vijf dagen krijgt u de papieren daar Wauw, Nelly, wat goed. <laughs> ja. Vorig jaar werkte dat goed, ook voor haar. En uh, dit, keer, dit keer hebben we het al een paar keer geprobeerd... en we hebben het nog niet, maar goed, we blijven rustig. We gaan. blijven het in te spreken. Nou, probeer dat 2358352-nummer uh, nog een keer. Dat gaat het snel, uh, hè? Ja, ja, ja. ja. maar het gaat, het gaat mij er dus om dat als je dus... Het uh, uh, gebeurt dus heel veel voor mensen die een auto-ongeluk gehad hebben... met hun hoofd tegen het raam aangekomen yeah. zijn... Uh, ik, ik ben dus lid geworden van uh, een uh, vereniging van niet-aangeboren hersenafwijkingen. Af, uh, ja. En daar hoor je dus ook heel veel mensen zeggen van... ja, ik heb een dusdanig hersenprobleem nu gekregen. Dat kan ik niet meer. Nee. En ook daarvan wordt dus door de, de hele maatschappij... Wordt uh, geen rekening mee gehouden. Maar Nelly, even voor mij nu, want we proberen dit ook te inventariseren vannacht, waar loop ja. je dan tegenaan? Wat is dan het probleem? Nou, eigenlijk is het probleem dat je, de, alle bedrijven gaan steeds verder over op computer. Ja. En iedereen wordt zegt maar van je moet dit, je moet dat. Uh, uh, het is waar, je, je kan geen, geen telefoonnummer meer op een brief vinden. Nee overal staat het www-nummer op. Ja. Ja? ja, dat is waar. Uh, ik merk ook dat uh, steeds meer bedrijven... die telefoonnummers... die ze eigenlijk altijd wel hebben hoor... maar dat ze die uh, verstoppen. Ja, die dat ze het liever niet meer. hebben. Ja. En dan vraag ik ook waarom... Uh, uh, Communiceren jullie dat niet gewoon. Nou ja, dat is omdat ze dat uh, vinden ze niet. Vinden die bedrijven dan weer niet makkelijk? Die, die willen dat, je, dat hun klanten alles met de computer doen. Uh, dus ja, eigenlijk zou een telefoonnummerlijstje wel handig zijn. Hè? Ja. Nou, ik bewaar dus altijd de oude brieven. Zeker wel van 15 jaar geleden heb ik ze nog in orde zitten. En als ik dan tegen zo'n bedrijf aanloop, dan zoek ik dus in die oude brieven nog een telefoonnummer op. Vaak Klopt dat nog? En kan ik dat nummer nog wel bellen? Fantastisch, Nelly. Ik vind het heel slim. Dank je wel voor je bijdrage vannacht. Oké, okay, en dank je wel voor jullie uitzending. Nee, dag. dag, dag. José. Hey, hallo. Hallo. Uh, nou ja, ik heb een. Uh, oh, nou ja, goed, oké. Okay. Uh, ik heb vroeger, dat ik nog ogen had en kon kijken, heb ik wel op internet gezeten. Dus ik weet wel allemaal hoe het werkt. Maar goed, yeah. ik zie nu op het moment zo slecht dat dat dus allemaal niet meer gaat. En je wilt dan nog een beetje overzicht houden over je bankzaken bijvoorbeeld. Dus mijn dochter die komt dan de girotjes invullen en die onderteken ik. En dan kon ik vroeger bij de ABN Amro, dan had je een girofoon en dan kon je die bellen. En dan kon je horen wat er afgingen, wat erbij kwam. Dus dan bleef je op de hoogte yeah. Yeah. wat er gebeurde. Maar die heeft, heeft ABN AMRO opgedoekt. En dan is het onder het motto... ja, dan moet je internetbankieren aanvragen... en dan kan je je gyrofoon weer bellen. Oh, en, en dus, dus ik heb contact gehad met die bank. Ik zeg, hoe, hoe zie je dat voor je? Als ik goed kan kijken en ik kan internetbankieren... heb ik ook geen telefoon nodig. Dus hebben jullie ooit als klant centraal gesteld? Hè? Of uh, welke mensen maken gebruik van zo'n girofoon? Nou, daar viel niet over te praten... want ik moest dat internetbankieren maar activeren. Ja, nou, dat weiger ik. Maar de die ING die kan je dus nog wel gewoon bellen. Maar zulke dingen, dat is echt... Het... Het slaat nergens op. Ja, het wordt Want heel ja, erg ontmoedigd. Toch, oh. Ja, je wilt toch een beetje op de hoogte blijven hoe je bankzaken gaan. En ja, uh, ja dat ja. ze je gewoon. Dat, dat gaat ook alleen maar erger worden, ben ik bang. Uh, op dit moment zijn banken nog verplicht, bijvoorbeeld, om uh, accept-giro's. Uh, te verstrekken, als je dat wil. Ja, dat, dat maar vanaf 2020 dus uh, mogen ze dat afschaffen. En het wordt nu ook al moeilijk gemaakt... en er worden kosten voor in rekening gebracht... Ja, door, uh, door de verschillende banken om uh, niet digitaal uh, te betalen. Ja, het lijkt nou, ver weg dan. 2020, maar dat is al vanaf over twee, twee jaar. jaar. <laughs> ja. Ja, en hoe willen ze dan dat je betaalt? Ja, dan gaat dat dus via internet. Ja, en dan moet je dus alles uit handen geven aan iemand... Ja, ja, ik zelf vind, uh, want uh, Astrid, uh, je zei net, ja, wanneer moet je dingen, hoe lang moet je dingen in stand houden? Ja. Ik vind in ieder geval dat uh, iedereen die zeg maar in zijn werkzame leven nog niet met internet heeft kunnen werken. Ja, daarvan mag je niet verwachten dat hij dat daarna nog gaat doen. Ja, dus dan, uh, dat betekent dat je nog heel lang uh, uh, de, ja, de, gewoon de papieren communicatie in stand zou moeten houden. Uh, maar ja, we horen ook, het, het zit ook uh, door alle leeftijdsgroepen heen hè? Ja, blinden, slechtzienden, ja. ook oh, dat ja. Ja. verstandelijke beperkingen, noem het maar op. Ja. Ja. Ja, het is, ik vind het een ergernis voor een hele grote groep mensen. Want er was die eerste meneer ook met dat, uh, met dat digitaal. Ja, dan moet je maar zo'n kastje. Ja, maar er zit er weer een afstandsbediening bij. Dat als je blind bent, nou, zoek het dan maar weer uit. Ja, ik bedoel, ja, er zitten ja. zoveel knopjes op. Het wordt allemaal zo, zo makkelijk bedacht. Ja. En, en dan geef het maar uit handen. En dan, dan kijkt toevallig... ja, ik, ik weet dat mijn dochter 100% kan vertrouwen. Maar je wil graag zelf het overzicht houden. Ja. En als je dan ook weer hoort... hoeveel oudere mensen belazerd worden door familie... Hè, die ja. het geld van hun rekening afhalen... en dan moet je het er zomaar uit handen geven... en dan moet je er maar op vertrouwen. Ja. Ja, dat, uh, het, en voelt, het voelt toch al wel weer machteloos, Rogier. Je zit ja. de verhalen te, te luisteren en je denkt van... ja, de, de oplossing zou gewoon toch ja, dat, dat provinciehuis zijn. <laughs> nou, dat nou, is wel ja. wat ik hoor, hè. Van, stel, meer, richt meer plekken in uh, waar mensen ja, dan terecht kunnen. maar wat moet ik daar doen? Want ik ja. kan het niet zien. Nee, dat maar ja, goed, probleem. als je hulp wil, dan moet je toch op een of andere manier ook maar daar... En laat jij dan je bankzaken doen door iemand daar? Nou ja, dat is het. Je moet dus een plek vinden waar, waar je de mensen wel vertrouwt. Ja, ja maar je kun je, ja. dan krijg je geen afschriften meer. Nee. Dus je weet helemaal niet meer wat er van je rekening afgaat. Nee. Nou, José, ik snap het heel goed. We noteren het. En over drie weken dan is Rogier hier weer. En dan gaan we over deze onderwerpen uh, verder praten. Nee, Rogier, het. het. uur is voorbij gevlogen. Ja, nu al. Ja, ik, ik, hoor spreek het je, ik spreek je over uh, drie weken weer. Ja, tot dan.